Dit is Seewout de Jong met het NOS-journaal. Noord-Korea wil zijn kernwapens alleen opgeven als de Verenigde Staten dat ook doen, schrijft het communistische land in een verklaring. De gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo in Pyongyang voerde met vertegenwoordigers van het regime lijken daarmee uit te lopen op een fiasco. Europeeuw was in Noord-Korea om verder te praten over de afspraken die Donald Trump eerder in Singapore maakte met het regime. En toen beloofde Noord-Korea te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens en testlocaties voor nucleaire wapens te ontmantelen. Duitsland verhoogt zijn defensiebudget naar bijna 43 miljard euro per jaar. Bondskanselier Merkel zegt dat het nodig is omdat de internationale uitdagingen de afgelopen jaren fors zijn veranderd. Ze verwees daarbij onder meer naar de Russische annexatie van de Krim. De NAVO en de VS willen dat de lidstaten meer geld uitgeven aan defensie. De bedenker van de strip- en filmserie Spider-Man, Steve Ditko, is overleden. Ditko begon in de jaren 60 bij uitgeverij Marvel Comics en samen met de wat bekendere Stan Lee bedacht hij het personage Peter Parker en zijn alter ego Spider-Man. Hij werkte ook mee aan andere superhelden series zoals Doctor Strange en The Hulk. En later werkte hij ook voor concurrent DC Comics, waar verder hij meewerkte aan SF en horror strips. Steve Ditko is 90 jaar oud geworden. En Max Verstappen start morgen als vijfde bij de grote prijs van Groot-Brittannië. De pole position is voor Lewis Hamilton en die startte de laatste drie keer op Silverstone ook vooraan. Sebastian Vettel heeft morgenmiddag de tweede startplaats, gevolgd door Kimi Raikkonen. Het weer volop op zon met af en toe wat overtrekkende bewolking... en een zwak matige noordenwind. Het is aan de kust 20 tot 24 graden. Land in maart is het tussen 25 en 28 graden. Morgen weinig verandering. Na het weekend wat meer bewolking, iets minder warm... en dinsdag misschien wat moet regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhem Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergedekende Fred Heij. ZFM, Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv-krant, een DAB+. En uh, ja, ik zou zeggen, verzoekjes zijn uh, welkom. En we gaan lekker een plaatje draaien van uh, ja, Baby -orders. En Jano, uh, El Amor, El Amor. Wat ja, een gezellige bol hier. Heerlijke muziek. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En daarna komt natuurlijk Mike met de Eurobreakdown. Maar nu eerst. Entertainment voor you. Met Gordon en Replay. En weet dat ik van je hou. Baby Loris was dit. Je kwam toen naar mijn huis Weet je nog die dag je voelde je al thuis we waren zo verliefd, door iedereen geliefd Want we stralen als nooit tevoren We praten en we lachten lang We streelden elkaar nachten lang Het voelde goed bij jou te zijn Want jij zei dat ik de ware was voor jou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 En mijn ieder woord als je mij aankijkt, voel ik me bevrijd. Van twijfel en onzekerheid. En dat ik van je houd, als ik voor je sta, pas echt zien dat ik voor je ga. Als je het niet voelt, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestend bestaan. de woorden die ik stuurde, uit onmacht om die kwijt te raken, wat, wat ik wat zo hopeloos Die rood aardige man. En uh, ja. Hij heeft het over Dokter Dokter. Je kent hem vast nog wel. Topson Twins. I saw you there. Just standing there. Ja, in Zandvoort. Ja, dus uh, lekker naar de Ruitaarstraat. En uh, ja... Hey, blijf er lekker bij tot de klokjes van uh, 7 uur. En wij gaan uh, ja, naar die kleine man met die pet. Ook in de jaren 80. De Time Bandits noemden ze zich. En uh, ja, het gaat over... De man with the golden voice. Listen to the man with the golden voice. the Time Bandits... De time band is zoals dit En we gaan lekker verder. En ik neem je mee naar Kroatië met uh, ja, Deja Matič en Ostani. Ono <middel> Ké dat ik weet hoe en te ja, nee, pita. Ik betaal de o nu. Hoe leuk dat is. Maar als een enkele groep je dan Sapel, sacriëuw, maar ik leef. Ik wil niet. Kijk naar je lievelingsman. Als ik je aanraak, Sireklad aan, na's vijfje neemt. Wat begon, wat is het nu? is het nu? Wat is het nu? Wat is het nu? Wat is het nu? Wat is het nu? Stroom dane, in, krab ik dan da vreemde troost in? dat me buitenshij. Ostaní, ostaní, nacht als minuut, stroomt prachtig, rukkels, mijn sfeer, je geef, geef, geef, geef, geef, geef, geef, Als nog eens dat terugkijkt, dan ziet het me niet meer. Als ik terugkijk, dan zie ik dat ik niet Van Deo Maatjes, Helemaal vanuit Kroatië. Ja, eh. Zoals kan je maar zien hoe uh, uniek uh, deze mensen zijn. Want deze mensen zijn uh, ja, de twee tweelingbroer. Ze zijn advocaat en uh, samen zingen ze ook nog. We gaan lekker verder met uh, Mariah Carey en I Still Believe. En dat allemaal hier op die 106.9, 104.5. Allemaal vanuit Zandvoort aan de tolweg Tina. Blijf lekker luisteren, entertainend voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag. Dan, I still believe Mariah Carey. En als je denkt, ik wil een verzoekje aanvragen, dan kan het ook. Telefoon is 023 573 0393. We gaan een lekker plaatje draaien van Sam Hunt. en Take your time. Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur.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 I don't wanna wreck your Friday I ain't gonna waste my lines I don't have to take your heart I just wanna take your time And I know it starts with hello And the next thing you know you're trying to be nice And some guy's getting too close Trying to pick you up Trying to get you drunk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 I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. Oh. Ik wil je along met je. don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't wanna make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. Heerlijk nummer. Deze akoestische versie van Simon I just wanna take. and take your time. Heerlijk. Hey, Fred! Daar ja. nog eens een plaatje. Gaan we zeker doen. En dat is... Uh, ja, Carrie Arnold. A night I like this. A night like this. Het voor u. 82 minuten gespeeld. Zweden-Engeland 0-2. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Zo is dat. En dit is Sieneke. En hé, hey, lekker ding.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 Alles in één. ze heeft de beauty en de brains. And oh, oh, oh, het voelt goed, hey, Het voelt, ze heeft de beauty en de brains. De beauty, De beauty en de the brains. De the beauty, hey. Ze heeft de beauty en de brains. Oh, yeah. De beauty en de brains. De beauty, uh. Want zij is alles, alles.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 Ik heb inmiddels een verzoekje binnengehad En uh, ja, dat is van Angela En jij wilde graag horen, omdat je lekker op het strand legt Jan Smit Ja, als de nacht ontwijnt Nou, hier is hij hoor Ik weet niet meer wat ik doe Waar moet dat toch nou naartoe Soms loop ik maar te dromen Het is een ratje toe Mijn leven was naar de maan.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 lang van jou alleen, dat houdt me wel op de been Zo rond met blauwe ogen, zo zie je er maar één Je vroeg me toen voor een dans, ik voelde dit is mijn kans Het moest er maar van komen, we zweegden als Tweede in Engeland. Momenteel in de tijd. 93 minuten en uh, ja, nog steeds 0-2. En uh, ja. Was hij dan Jan Smit? En als de nog verdwijnt, Angela die vroeg, man, vanaf het strand hier in Zandvoort. En zij mailde Zandvoort Radio RTmail.com. Dus uh, Shaki, Pitbull en Do en Habibi. I love you. Habibi, I love you I need you Habibi senti amor a primeira vista, libre brisa. I need you Laat me Laat me zien dat je bij me wilt zijn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 So, till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart. For sure. Had baby, I love you, I need you. Had baby, love me, sing, don't you baby, we'll will say. Ha, baby. Ha, baby. Deze de nuevo a tu lado. Loco por la cais, busco tu mano. Niemand die het kon en niemand die doet, want jij, jij bent mijn nale. Oh, ja, no, no, no. regresa. Ando, yo, sin rumbo, oh, mi corazón hacia ti. Habibi, I love you, I need you, Dat dat je bij me wil, zijn Het is gebeurd. De wedstrijd is gespeeld. Zweden-Engeland 0 tegen 2. Dit was Habibi I love you van Shaki Pitbull en Doe. En we gaan lekker verder met de. Ja, Aron Chupa. En I'm an all En dit is natuurlijk... Als je gaat, Kelly bieten. En we gaan lekker naar uh, het nieuws van zes uur. Maar dus ik zou zeggen, tot niet zo niet in het tweede uur. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat. Maar als je gaat. Verkeert mijn hart niet mee te nemen. Maar als je gaat.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 maar haat niet mee te nemen als je, gaat. als je gaat. Waarvoor moet ik dan nog leven als je gaat? Zeg niet je hart niet meer van mij. Zeg gewoon het moet zo zijn dat je gaat. Ik ga de tijd terug voor me. Bijna lang bij last voor me. En kijk hoe ik erbij doe. Overhoop met mezelf. En hopeloos voor jou, Kwi.